Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man die mensen zou hebben geholpen bij zelfdoding moet vier jaar de cel in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Het is de tweede dag van de rechtszaak tegen Alex S. Hij was lid van een club die vindt dat mensen zelf hun levenseinden mogen bepalen. Maar hulp bij zelfdoding is verboden. Alex S. had een online handeltje in een zelfdodingspoeder... maar dat middeltje deed niet wat het beloofde, zegt het OM. Alex deed inderdaad voorkomen dat wat een zachte uh, dood tot gevolg had... maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Het is vrij onvoorspelbaar. En uit het dossier komen inderdaad voorbeelden naar voren... van een heftige leidersweg bij de mensen die het middel hebben genomen. Alex S. moet volgens justitie dus vier jaar de cel in. Of de rechter daarmee eens is, horen we binnenkort. Denk jij aan zelfdoding of ken je iemand die dat doet kan helpen en het kan anoniem via 113.nl. Onderwijsminister Robert Dijkgraaf komt met een zak geld om iets te doen aan het geluk van studenten. De stress en prestatiedruk moeten omlaag. Ook wil de minister dat studenten op het mbo, hbo en op de unie zich meer thuis gaan voelen bij hun opleiding. Trekt hij elk jaar 15 miljoen euro vooruit. In het aardbevingsgebied in Groningen zijn in een jaar tijd meer dan duizend huizen versterkt. Dat zijn er een paar honderd meer dan het jaar daarvoor, zegt het staatstoezicht op de mijnen. Toch gaat het lang, lang nog niet allemaal snel genoeg. Over vijf jaar moet de versterkingsoperatie zijn afgerond. En sta je al te bibberen op de hoge duikplank in het zwembad, dan gaat het volgende bericht voor kippenvel zorgen. In Rotterdam zijn vanmorgen twee vrouwen van de brug De Hef gedoken. Een sprong van zo'n 20 meter. Deze verslaggever van Rijmond. Handen gaan nu heel hoog in de lucht. Naast elkaar, boven haar hoofd. En daar gaat ze. Wauw, 1, 2, 3. En ze draait ook nog. Dubbele salto met schroef. Ja, prachtig. Een van de vrouwen die sprong, doet volgende weekend mee aan het WK High Dive in Japan. Dat is Ginny van Katwijk. Ze komt uit Rotterdam en wilde ook altijd alles van de hef afspreken. Het weer wisselend, met af en toe wolken en af en toe zon. Vanmiddag is er ook kans op een bui en het wordt 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort, zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zee, zon. Zon. zee, zandvoort, zomerhit.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 Ik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 Child, you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 Kleine.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 Iets liever willen dan mijn Hoofd weer in jouw handen.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 Het alarm, van Zon, Zee, Zandvoort en alarm, Alors on alarm, Alors on alarm, alarm, alarm, alarm, dit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 I love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 Cow. Evan, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist vier jaar cel tegen Alex S. De man wordt verdacht van hulp bij zelfdoning van tien mensen. S zou drie jaar lang een zelfdoningsmiddel hebben verkocht, inclusief handleiding. Jens Stoltenberg blijft nog een jaar langer aan als secretaris-generaal van de NAVO. De herbenoeming hing al in de lucht. Vanochtend viel het definitieve besluit. De 64-jarige Stoltenberg blijft nu tot oktober volgend jaar aan. En de 36-jarige Onur K. heeft een hoger beroep alsnog levenslang gekregen... voor de doden van zijn moeder, zijn vrouw en twee kinderen in 2020 in Etterleur. Eerst kreeg hij 30 jaar omdat er alleen bij zijn moeder sprake zou zijn van moord. Het weer, zon en stapelwolken met nu en dan een bui. Vanavond meer regen en wind. Het wordt vandaag 19 tot 23 graden. too much fun. Is jouw keuze ZFM. A self packed blind. She lost her youth and she lost a Tony. Now she lost her mind.